zegt de delegatieleider van het ministerie van Buitenlandse Zaken Ed Kronenburg vanuit Tripoli. De topambtenaar noemt het kwalijk dat journalisten Ruben aan de telefoon krijgen. De Telegraaf schrijft vanochtend over een telefoongesprek dat een verslaggever van de krant met Ruben heeft gehad. Een van de artsen die Ruben behandelt zou zijn mobiele telefoon hebben doorgegeven aan de jongen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt ook dat er te veel mensen aan het bed van Ruben zijn gekomen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn opnieuw gevechten tussen het leger en anti-regeringsbetogers. Het leger schiet met rubberkogels op de roodhemden. Daarbij zou een journalist zijn geraakt. Over de toestand van de verslaggever is nog niets bekend. In de buurt van een politiebureau schoot een man met een pistool op militairen. In het centrum van Bangkok zijn nog altijd duizenden roodhemden die het vertrek van premier Abishid zijn regering eisen. De antiregeringsprotesten zijn al maanden aan de gang. In een flat in Enschede zijn gisteravond laat vier mensen doodgeschoten. Het zijn een jongen van negen, twee jonge vrouwen en een man. Hij is waarschijnlijk de dader. Twee andere vrouwen en twee kinderen zijn op de vlucht geslagen. Het doodgeschoten kind in Enschede was waarschijnlijk een zoon van een gedode vrouw. Zij was zelf een bekende van de vermoedelijke dader. In de Franse stad Nantes is een man van 21 om het leven gekomen bij een Facebookfeest. Hij viel van een brug. Het feest trok zeker 9000 mensen. De Franse autoriteiten maken zich zorgen over het drankgebruik op de feesten... die via de sociale netwerkssite worden georganiseerd. Eind vorig jaar dronken 50 feestgangers zoveel dat ze in coma raakten. En dan het weer... Het is op veel plaatsen zonnig. De temperatuur loopt op naar 12 tot 14 graden. Morgen en de komende dagen is het overwegend droog. Er is meer zon en het wordt met 16 graden op zondag geleidelijk iets warmer.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 Hoezo? Aardige mensen, hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op Sieren.nl. Een het Ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. 9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 Heel sterker dan dat voor mij